inderdaad. Dan wil ik u wel zeggen, om misverstand te voorkomen, dat u zich zou vergissen als u mij en mijn moeder tot die mensen rekent. Niemand van ons zou ooit iets van hem willen aannemen of afnemen. Natuurlijk niet. Denkt u dat ik... Wie zou kunnen denken dat u... Denkt u niet kwalijk. Ik hoop dat ik u niet beledigd heb. Ik spreek altijd ronduit. En u? wat kan ik voor antwoord overbrengen? Komt u bij de Rostovs dineren? Natuurlijk, natuurlijk. u bent een prachtkerel. Wat u zojuist zei is goed, heel goed. Ik hoop dat wij elkaar beter leren kennen. Weet u, ik ben nog helemaal niet binnen geweest om de graaf te bezoeken. Hij heeft me niet laten roepen. Ik heb medelijden met hem, als mens. Maar wat kan ik eraan doen? Forst Robertskoy. De vorstin uw moeder laat weten dat ze vertrekt. Zeg haar dat ik Kom. Zie ik u dus bij de Rostovs? Ja, ja zeker. En komt u ook eens bij mij dineren, met veel genoegen? Vaarwel, beste kerel. Het heeft me echt veel plezier gedaan u ontmoeten te hebben. Echt. Zoals dikwijls gebeurt in de jeugd, vooral met iemand die een eenzaam leven leidt, voelde hij een onverklaarbare tederheid voor deze jonge man en besloot dat zij vrienden zouden worden. Hij leeft geen week meer, hij is er vreselijk aan toe. Herkent bijna niemand Ik begrijp het niet, mama Pierre zegt dat hij niet één keer ontboden is Hij loopt maar rond in dat grote huis Wachtend tot hij geroepen wordt Hoe staat de graaf tegenover Pierre? Zal hij hem wettigen? Zal hij hem tot erfgenaam benoemen? Dat zal het testament uitmaken, jongen Ons lot hangt daarop af. Waarom denkt u toch dat hij ons iets zal nalaten? Och, jongen, hij is zo rijk en wij zijn zo arm Dat is nauwelijks een reden, mama hij herkent bijna niemand. Wat is hij ziek. <sturven> Sterven en ons in zo'n onzekerheid laten. Oh Boris, wat moet er van je worden. We moeten geduldig afwachten, Boris. En we moeten Pierre Bezoekhoff niet uit het oog verliezen. <sturven> Bij de Rostovs in Moskou werd een feestdiner gegeven... om de naamdag te vieren van de gravin en haar dochter Natasja. Alle gasten waren er en iedereen wachtte tot men aan tafel kon gaan. Niemand voelde zich geroepen een lang gesprek te beginnen... maar wel vond men het nodig wat heen en weer te lopen... en een gezellig babbeltje te houden... om toch vooral maar te laten merken dat het eten bijzaak was. Gravilia en zijn vrouw hielden gespannen de deur in de gaten. Af en toe keken ze elkaar aan. Is er nog niet... Ze wachtte op Marja Dimitrievna Agrosimov, bijgenaamd de Dragonder. Een dame wier naam en faam niet werden bepaald door rijkdom en afkomst, maar door haar scherpe inzicht en onverbloemde openhartigheid. Marja Dimitrievna was bekend bij de tsarenfamilie aan het Hof, en heel Moskou en Petersburg kenden haar. In beide steden sloeg ze de mensen met stomheid, maar in het geheim lachten ze haar uit om haar grofheid. En er werd menig anekdote over haar optreden verteld. Niettemin was ze bij iedereen geacht. En gevreesd. Geluk en voorspoed voor de vrouw wie een naamdag bij vieren. En voor haar kinderen. Zo, ja, oude schuinsbaseerder. Jij verveelt je zeker dood in Moskou, hè? Niks om op te jagen, hè? En wat doe je eraan, jongen? Kijk eens hoe groot je welkje zal worden. Je zult er snel een bruidegom voor ze moeten uitkijken of je wilt of niet. <lacht> Natasja, oude kozak van me. Een schooier bij je, dat weet ik best. Maar ik maak je nou eenmaal. En die daar, staat nou mijn vriendje? Kom eens hier, jongen. Maar dan, dichterbij, beste jongen. beetje dichterbij. Ik was de enige die je vader de Algraaf bezoek al wel eens vertelde waar het op stond. En voor jou lijkt me dat ook de hoogste tijd te worden. Een mooi heer, ik kan niet anders zeggen. Een mooi heer. Pa ligt op sterven. En meneer vermaakt zich met agenten op beren te laten rijden. Schaam je, meneertje. Schaam je. Het zou heel wat beter zijn als je naar het front ging. Nou, Ilja, hoe zit het? Moeten we niet eens aan de tafel? Die oorlogsverklaring, meneer, die is in Petersburg opgesteld. Ik zweer het u. Waarom voor de donder moeten we tegen Bonaparte vechten? Hij heeft Oostenrijk al tot zwijgen gebracht en ik heb het idee dat wij de volgende zullen zijn. Daar mij juist mijn meester tien Juist daarom heeft het die oorlog verklaard. In het manifest zegt hij dat hij niet werkloos kan blijven toezien hoe Rusland wordt bedreigd. En dat de waardigheid van het keizerrijk en de heiligheid van het verbond met de geallieerden... ...alsmede de wens om de vrede in Europa op een hechte groenslag te brengen... ...hem de Tzaar tot het besluit hebben gebracht om een deel van de troepen naar het buitenland te verplaatsen. En alles te doen om dat doel te bereiken. Waarom meneer? Vechten wij tegen Bonaparte? Kent u het spreekwoord, schoenmaker blijft bij je leest? Dat slaat precies op ons. Wij moeten vechten tot onze laatste droepel bloed. Wij moeten sterven voor onze zaak. Daar komt alles in orde. Zo denken wij al de hoezaren daarover. En verder kinken praat. En jij, jonge man en jonge huzaar, Hoe denk jij daarover? Ik ben het helemaal met u eens, kolonel. Ik ben ervan overtuigd dat wij Russen moeten sterven of overwinnen. Oh, prachtig, prachtig. Goed gezegd. Hij hey, was echt de hoezar, die jongeman. Waarom maak je zo'n herrie daar? Waar zit je je over op te winden? Dacht je dat je de Fransen al tegenover je had? We hebben het over de oorlog. Weet u al dat mijn zoon naar het front gaat? Maja Dmitrijevna? Ik heb vier zoons in het leger in, ja. Maar ik maak me er niet druk om. Je kunt doodgaan in je bed en God kan je laten leveren aan het front. Wij kunnen zijn ondoorgrondelijke wil niet veranderen. Dat durf je toch niet te vragen? Als je, mond bent, ja. je durft niet, durf durft het wel. Papa! Wat is er, Natasja? Mama, wat krijgen we voor een toetje? <laughs> Koezak. Pas op, Natasja. Nog eens, vraag eens aan hem. Papa, wat krijgen we voor een toetje? <laughs> Zie je dat wel dat ik het durf? Ijs tijd krijgen we, maar jij krijgt niets. Wat voor ijs, Maria Dmitrievna? Ik hou niet van wordt Winterwortel ijs. <laughs> nee, hè, wat voor ijs, Maria Dmitrievna? Wat, wat voor eis? Wat voor smaak? Doe nou. <laughs> Ananas, denk ik. Ananas, kindje. Zodra, wat is er? Wat heb je? Nicolai gaat al over een week weg. Zijn papieren zijn gekomen, heeft het mezelf daar zou ik nog niet eens om huilen. Maar je weet niet... Niemand weet hoe goed hij is. Maar Boris dan? Nou, met jou en Boris gaat alles goed. Met jullie gebeurt niks. Maar Nicolai is mijn neef. En dan nog, als ze tegen mama zegt dat ik Nicolai's carrière in de weg sta. En dat ik een egoïst ben en ondankbaar. God weet dat ik erg veel van de houten van jullie allemaal. <lacht> maar waarom heeft Vera? Wat heb ik er dan toch gedaan? Sonja, ik heb het idee dat Vera aan het eten nog met je gepraat heeft. Wat heeft ze tegen je gezegd? Ze, ze heeft de gedichten gevonden die, ik, die voor me schreef. Ze zei dat ik ondankbaar was en, en dat mama het nooit goed zou vinden dat hij met me trouwde. En dat hij met jullie zou trouwen. Je hebt zelf kunnen zien dat hij de hele dag met haar samen is geweest. Het hele diner zit tegen hem te fluisteren. Hoe heb ik dat aan verdiend, Natasja? Dat houdt we Sonja niet doen, lieve Sonja. Vera, ja, jaloe, trek je maar niks van haar aan. Alles komt best in orde. Ze zal het heus niet aan mama vertellen. Dat doet Nicolai zelf wel. Geeft geen s'nachts om Julie. Ja, denk je dat heus... Echt, echt, eerlijk waar... Zeg die dikke Pierre die zat tegenover me aan het diner. Dat is zo raar. Oh, ik ben zo gelukkig. Kom, laten we teruggaan. Ja. ja. Samjo, spelen ze contra dat. Uitstekend, meneer. Oh, boy. En nu, Maya Dmitriyafan? Het is mijn lievelingsdans. Zullen we hem s'avonds doen? Oh, graaf. De graaf danste goed en was zich ervan bewust. Maar zijn dame kon er niets van. En wilde het ook helemaal niet. Alleen haar autoritaire, maar toch knappe gezicht deed mee. De dans werd steeds uitgelaten. Luggen, luggen, luggen. Vlugger, vlugger, vlugger. De graaf draaide en zwengde steeds sneller. Cirkelde nu eens op zijn tenen, dan weer op zijn hakko, naar heen. En toen zijn dame eindelijk weer op haar plaats zat, voerde hij de slotpassen uit. De rechtervoet naar achteren, het bezweten hoofd gebogen, glimlachen en een wijde, sierlijke boog met zijn rechterarm. <middels> danst te weten, oh, oh, oh. mijn tijd, oh, oh. Dat was nog eens een contradans. Oh, oh, oh. Meneer Pierre. Catherine. Moeder vroeg of u niet mee wilde dansen. Ik ben bang voor die ingewikkelde figuren. Maar als u mijn leermeesteres wilt zijn... Ik dacht anders dat u in Parijs toch zeker zou hebben leren dansen, meneer Pierre. Ik ben zo vreselijk onhandig. Mijn voeten vergeten alsmaar de maat. Kom, ik zal het u proberen bij te brengen. Meneer Pierre Bezoekhoff. Ja? Een boodschap van vorst Vasily, meneer. Uw vader, de graaf, heeft een nieuwe aanval gehad. Ze bereiden zich voor op het heilige oliesel. Ik ga er meteen heen. Wil jij de graaf en de gravin op de hoofd brengen, Natasha? En bedank ze van me. Natuurlijk. Dag. Op straat voor het huis van graaf Besoukov verdrongen zich de begrafenisondernemers, belust op het verzorgen van een dure begrafenis. Maar ze verborgen zich zodra er een rijtuig aankwam. De gouverneur van Moskou, die voortdurend een adjudant had gestuurd om naar de toestand van de graaf te informeren kwam die avond in eigen persoon afscheid nemen van de vermaarde oude... uit de tijd van keizerin Katharina. Toen de gouverneur was vertrokken... ging vorst Vassili helemaal alleen op een stoel in de balzaal zitten... kruiste de benen... en bedekte de elleboog op zijn knieën gesteund het gezicht met de handen. Na een tijdje stond hij op en angstig om zich heen kijkend... liep hij met ongewoon haastige stappen door de lange gang... naar de achterste vleugel van het huis... Waar freule Katies woonde, Zoekhoffs oudste nicht. Is er iets gebeurd? Ik ben zo bang. Nee, alles nog hetzelfde. Ik kwam alleen maar om een zakelijk met je te praten, Katies. Ik dacht dat er misschien iets gebeurd was. Ik heb geprobeerd wat te slapen, neef, maar het ging niet. Ja, liever nicht, maar dacht je dat ik het zo makkelijk had? Ik ben zo mooi als een postpaard. Maar toch moet ik met je praten, Katies. Ernstig met je praten. Ja, op zo'n ogenblik als nu moet je aan alles denken. Aan de toekomst, jullie eigen toekomst. En dan moet ik natuurlijk ook aan mijn gezin denken. Je weet, Katisch, dat wij, dat jullie, de drie zusters en mijn vrouw... ...de enige erfgenamen van de graaf zijn. Nee, stil maar, stil maar. Ik weet hoe moeilijk je het vindt over zulke dingen te praten. Maar weet je dat ik Pierre heb laten halen... De graaf heeft uitdrukkelijk gevraagd hem te laten komen. Ach, ik bid tot God zonder ophouden... dat u mijn neef genadig mag zijn... en zijn nobele ziel in volle vrede zal laten scheiden ja ja ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar om kort te gaan, de kwestie is, en dat weet je zelf ook wel... dat de graaf vorige winter zijn testament heeft gemaakt... waarin hij al zijn bezittingen aan Pierre nalaat... en niet aan zijn directe erfgename. Ach, hij heeft wel meer testamenten laten opmaken. Maar hij kan niets aan Pierre nalaten omdat Pierre een onwettig kind is. En als hij nu een brief naar het zaar schrijft, waarin hij vraagt om Pierre te mogen wettigen. Je begrijpt toch wel dat zo'n verzoek, gezien zijn grote verdiensten, zal worden ingewilligd. En nog iets. Dat verzoekschrift is inderdaad opgesteld, maar het is niet verstuurd. De vraag is nu maar of het vernietigd is of niet. Zo niet. Dan zullen die brief en het testament na de dood van de graaf aan het zaard ter hand worden gesteld. En dan wordt het verzoek alsnog ingewilligd. Dan zal Pierre als wettige zoon alles erven. Uh, en ons erfdeel dan? Mamma lieve katties, de hele zaak is toch zo helder als glas. Dan is hij enig en al geheel erf en jij krijgt geen cent. Jij moet aan de weet zien te komen of het testament en die brief bestaan. Als ze niet vernietigd zijn, blijft er niets anders voor je over... dan de troost een goede, trouwe nicht geweest te zijn. En dat is dan alles? Nou, goed dan. Ik heb nooit iets willen hebben, dat wil ik nog niet. Dat is dan dankbaarheid... Dat is dan dank tegenover mensen die alles voor hem hebben overgehouden. Ja, ja, ja, ja. Goed, goed, goed. Maar jij bent niet de enige. Je zusters zijn er ook nog. Ik heb altijd wel geweten dat ik nooit iets had verwacht. Behalve vernedering, bedrog, afgunst, geïntrigeerd en ondankbaarheid. Weet jij waar dat testament is of weet je het niet? Ja, ik ben een gans geweten. Ik heb altijd nog in de mensen geloofd. Ik heb van ze gehouden, mezelf voor ze opgeofferd. Maar alleen de mensen die slecht en gemeen zijn bereiken iets... Ik weet wie erachter zit. Ja, kalm nou maar, kalm nou maar. Hm, laten we verstandig met elkaar praten, zolang er nog tijd is. Uh, vertel me alles wat je van het testament weet en vooral waar het ligt. Jij ja, moet het weten, Kadish. We halen het op en laten het meteen aan de graaf zien. Hij is natuurlijk al lang vergeten en zal niets liever willen dan het vernietigen. Je begrijpt wel dat mijn enige wens is zijn laatste wil zo nauwgezet mogelijk uit te voeren. Dat is de enige reden waarom ik niet ja, Nu is mij alles duidelijk. Ik weet wie achter dat hele zaakje zit. Daar gaat het nu niet om, lieve nicht. Het is dat beschermelingetje van je. Die lieve vorstin Drubetskojaar. Die ik nog niet als dienstmeid zou willen hebben. Dat afschuwelijke gemene mens. Laten we onze tijd nu niet verpraten. De vorige winter heeft ze zichzelf hier al binnengedrongen. En de graaf zulke gemene platvloerse dingen over ons verteld, Dat hij er helemaal ziek van werd en ons twee weken niet te verder zien. En het was in die tijd, dat weet ik nog wel, dat hij dat schandelijke gemeene stuk heeft opgesteld. En ik dacht dat het waardeloos was. Zo zit het dus. Maar waarom heb je me dat niet eerder verteld? Het zit in die map, die bedrukte map, onder zijn hoofdkussen. Nu begrijp ik het. Als ik één zonde heb begaan, één grote zonde, dan is het dat ik dat gemeene mens haat. Gaan we zo goed naar de vertrekken van de graaf? Ja, mevrouw. De deur rechts. Wie kan ik aankondigen? Dat is niet nodig. Ik ben voor Stendrobetsko, ja. Daar is het, Pierre. Misschien, misschien heeft de graaf niet eens naar me gevraagd. Ik ga liever naar mijn eigen kamer. Oh, mon ami. Ik heb niet minder verdriet dan u. Geloof dat maar. Maar u moet een man zijn. Maar kan ik echt niet beter weggaan? ser, vergeet de fouten die er tegenover u zijn gemaakt. Hij is uw vader. Denk daaraan. En misschien ligt hij wel op sterven. Ik heb u altijd lief gehad als een eigen zoon. Vertrouw maar op mij, Pierre. Ik kom heus wel voor je belangen op. Dag, heer Waarde. De hemel zij dank dat u op tijd bent. Wij zijn verwanten waren zo bang dat hij zonder de sacramenten zou moeten sterven. Deze jongeman... ...is de zoon van de graaf. Oh, het is vreselijk. vresen! Dag dokter. Dit is de zoon van de graaf. Is er nog enige hoop? Pierre merkte dat de ogen van alle bezoekers... ...die voor de deur stonden te wachten... hem met meer dan gewone nieuwsgierigheid... ...of deelneming aankeken. Hij zag dat ze onder elkaar fluisterden... ...en hem opnamen met blikken... ...waarin iets van vrees en... Zelfs van ontzag doorschemerde. Zo'n eerbied had hij nog nooit ondervonden. Een adjudant raapte een handschoen op die Pierre had laten vallen en gaf hem die aan. De dokter zweeg angstvallig toen hij langsliep en week opzij. Hij kwam tot de slotsom dat alles blijkbaar onvermijdelijk was en dat hij, als hij geen figuur wilde slaan, niet beter kon doen dan ieder initiatief te laten varen en zich volledig over te leveren aan de wil van de mensen die hem de weg wilden wijzen. Voorst Vasili. Moed houden, beste jongen. Moed houden. Hij heeft naar je gevraagd, dat is heel goed. Hoe gaat het nu met. met mijn. Met men... een, een half uurtje geleden heeft hij een nieuwe aanval gehad? Moed maar, beste vriend. Gods goedheid is onuitputtelijk. Het heilige Olyssal zal nu worden toegediend. Gaat u maar mee. Hij ligt in de kamer hiernaast. Die grote kamer door een zuilerij in tweeën gedeeld en behangen met Perzische tapijten kende Pierre heel goed. Onder de glanzende iconen zag hij de bekende indrukwekkende gestalte van zijn vader met de grijze manen rond zijn hoofd die hem op een leeuw deden lijken en met die zware rimpels in zijn nobele gezicht. Pierre stond daar onbewegelijk als een Egyptisch beeld. Verlegen en onzeker door het gevoel dat zijn zware en plompe gestalte zoveel plaats innam. En hij deed alle moeite om zich zo klein mogelijk te maken. Hij wil iets. Wat zou het zijn? Wilt u Pierre bij u hebben? Was water misschien? Moet vorst Vasili komen? Hij wil gekeerd worden. Op de andere zij. Kunt u even helpen meneer? Toen de graaf gekeerd werd, viel een van zijn armen machteloos op zij en hij spande zich vergeefs in om hem omhoog te trekken. Er gleed een zwak glimlachje om zijn mond, helemaal onverwacht, alsof hij min of meer de spot dreef met zijn eigen machteloosheid. Toen hij het zag, voelde Pierre een onverwachte trilling in zijn borst en een prikkeling in zijn ogen. Tranen verduisterden zijn blik. Hij slaapt in. Laten we maar weggaan. Ga hier even zitten, Pierre. Ik moet wat tegen Vost in zeggen. Als er bals in het huis werden gegeven... ...zat Pierre, die niet dansen kon... ...graag in deze kamer om te kijken... ...hoe de dames in hun avondjurken... ...met parels en diamant om de blote schouders heen en weer liepen en zich bekeken in de helverlichte spiegels die hun beeld vele malen weerkaatsten. Nu was de kamer zwak verlicht door twee kaarsen. Hij werd in zijn gepeins gestoord door het boos gefluister uit een ontvangkamertje, waar Anna Michailovna een woordenwisseling had met Freule Katisch. Toen hij dichterbij kwam, zag Pierre dat de freule een bedrukte map tegen zich aanklemde. Misschien mag ik zelf bepalen wat wel en niet nodig is. Maar, lieve fruile, is het niet wat veel gevergd van mijn arme oom... nu hij zijn rust zo nodig heeft? Een gesprek over zulke aardse zaken, terwijl zijn ziel al is nou, voorbereid. Nou, lieve Anna Michailovna, Laat Katysha haar gang gaan. U weet hoe de graaf op haar gesteld is. Ik weet niet eens wat er in dit document staat. Ik weet alleen dat het echte testament in zijn bureau ligt... en dat hij dit papier hier al lang is vergeten. Geef mij die map, fruile. Ik verzoek het u. Ik smeek u... Ik heb tenminste een beetje medelijden met hem. Geef hey, toch! Pierre, kom eens hier. Ik vind dat hij bij een familiebespreking niet gemist kan worden. Vindt u ook niet, vast, Vassilie? Intrigant! Laat los! Dit is lachelijk. Nou, vooruit, laat los. Nou, oh, best hoor. En u ook. Laat los, zeg ik u. Huh? Ik neem alle verantwoordelijkheid op me. Ik ga het hem zelf al vragen... Kunt u het daarmee eens zijn? Maar vorst, gun hem toch een ogenblikje rust naar zo'n heilig sacrament. Denk eraan, de gevolgen zijn voor u. U weet gewoon niet wat u doet. Gemeen wijf! <totstuk> Geef op, nee. zeg ik! Wat de. bent u toch aan het doen? Hij gaat dood en jullie laten we met hem alleen. <totstuk> Katisch, Vassili, kom vlug! Wat gebeurt er? Ik begrijp er niets van. Wat zit er in die map? Jouw toekomst, mijn jongen. Zolang ik dit hier heb... Is die veilig? Je beschikt nu over een kolossaal vermogen, hoop ik. Oh, ik weet best dat je je daardoor niet het hoofd op hol zult laten brengen... maar het legt je verplichtingen op... en je zult je als een man moeten gedragen. Oh, misschien leg ik je later nog wel eens uit... wat er hier vanavond allemaal is gebeurd. God weet hoe het gegaan zou zijn als ik er niet bij was geweest. Mijn oom beloofde me onlangs nog... dat hij Boris niet zou vergeten. Maar nu is alles weer anders... Ik hoop dat jij Maurice zult willen helpen. En dat je niet zult vergeten je vaders laatste wil uit te voeren. Ik begrijp er nog helemaal niets van. Ja, Pierre. Nu kun je tevreden zijn. Hierop heb je al die tijd gewacht. Ach, mijn jongen. Hoe vaak zondigen we. Hoe vaak bedriegen we. En waarvoor allemaal. Ik ben nu bijna zestig. En ik zal ook eens... De dood maakt aan alles een eind. Aan alles. Doodgaan is afschuwelijk. Kom, Pierre. Probeer te huilen. Niets lucht zo op als tranen. Ze bracht hem in de donkere zitkamer. En Pierre was blij dat niemand zijn gezicht kon zien. anna Michailovna liet hem alleen. En toen ze terugkwam, lag hij vast te slapen met zijn hoofd op zijn arm. Op de kale heuvel, het landgoed van vorst Nikolai Andreevich Bolkonski, een 160 kilometer van Moskou, verwachtte men iedere dag de aankomst van de jonge vorst Andreevich met zijn vrouw. Maar zelfs dat vooruitzicht verstoorde geen momenten regelmaat van het dagelijks leven in Nikolai's huis. Voormalig opperbevelhebber Nikolai Andreevich was door tsaar Paul naar zijn landgoed verbannen... ...en woonde sindsdien met zijn dochter Freule Maria... ...en haar gezelschapsdame Mademoiselle Bourienne. Hij placht te zeggen dat de menselijke ondeugd... ...maar twee oorzaken had... ...luiheid en bijgeloof. En hij erkende maar twee deugden... ...vlijt en verstand. Goedemorgen, Tigon. Goedemorgen, freule Maria. Het is weer tijd voor mijn meetkundeles. Gaat u maar binnen. De vorst werkt aan zijn draaibank. Oh. Precies op tijd, hè? Geef me een kus. Alles goed? Mooi zo. Ga maar zitten. Deze bladzij. Hier, deze stelling. Voor morgen, begrijp je wel? Ja, vader. Uh, wacht even. Ik heb een brief voor je. Oh, dank u. Van de lieve Eloise, zeker? Ja, vader. Van Julie Caragina. Ik zal nog twee brieven laten gaan, maar de derde maak ik open. Jullie schrijven kaart toch alleen maar onzin. De derde lees ik. U mag deze ook best lezen, vader. De derde, de derde zeg ik. En nu mijn naam het boek met de opgave. Herinner je nog die stelling van de gelijkbenige driehoek? Uh, ja, vader. Met die gelijke hoeken ABC, C, B. Wat is nou de verhouding tussen AB en AC? Mm. Ik wacht, vader. Ik wacht nog steeds, Vader. Dat de som van AB en AC gelijk is aan BC. Zo Zat dat je bent, Zo gaat het niet vuilen. Zo gaat het absoluut niet. De weeskunde is uitermate belangrijk, madame. Ik wil niet dat je net zo was als die domme salondametjes. Gauw vol, daar ga je van houden. Het van al die dwaze dingen uit je hoofdje. had hm. hm, je nog dit hier te geven. Een of ander idioot boek van je vriendin Julie. Een soort sleutel tot die mysterieën. Godsdienst. Ik meng me nooit in iemands geloofzaak, hè? Ik heb het al bekeken. Nou, pak maar om. Dank u. Dan ga nog maar. Dan ga maar! Dan is die stomme brief die je gestuurd heeft. Cherie excellente amie. Wat is het toch afschuwelijk om zo ver van elkaar af te zitten. Waarom zijn we niet bij elkaar... zoals vorige zomer in die heerlijke kamer van je... op de blauwe canapé. Die canapé der bekentenissen. Waarom kan ik niet zoals drie maanden geleden... weer wat geestelijke kracht putten uit die blik van je... Die lieve rustige, toch zo doordringende ogen. Ogen waar ik van hou, die ik voor me zie nu ik aan je schrijf. Ze geeft me complimentjes. In Moskou hebben ze het alleen maar over de oorlog. Mijn ene broer is al in het buitenland. De ander dient bij de garde die naar het front gaat. Onze goede tsaar is net uit Petersburg vertrokken. En ze zeggen dat hij zich persoonlijk aan de gevaren van de oorlog bloot zal stellen. Afgezien van mijn broers heeft deze oorlog me beroofd van een van de mensen die met naast aan het hart ligt. Ik bedoel, de jonge Nikolai Rostov... die in zijn enthousiasme niet langer thuis kon blijven zitten... en de universiteit verhuild heeft voor het leger. Het belangrijkste nieuws, en heel Moskou roddelt erover... is de dood van de oude graaf Bezoekhoff en zijn nalatenschap. Stel je voor, de freules hebben maar heel weinig gekregen... vorst Wassili helemaal niets... En het is meneer Pierre die alle bezittingen heeft geërfd... en enig erfgenaam is geworden. Zodat hij nu graaf Bezoekhof is... en eigenaar van het grootste vermogen van heel Rusland. De laatste twee jaar hebben de mensen zich bezig gehouden... met het bedenken van echtgenoten voor me. Ik kende de meesten niet eens. En nu beschouwen de society kranten in Moskou... mij maar meteen als de toekomstige graaf in Maar je begrijpt dat ik niets voor dat baantje voel. Over trouwen gesproken... Ons aller tantetje Vorstin de Rubetsko, ja, vertelde me over een huwelijksplan voor jou. Het komt erop neer dat Vorst Vassili's zoon Anatol een beetje opgevoed moet worden door een huwelijk met een van de rijken voornaam meisje, en de keuze is op jou gevallen. Hij moet erg knap zijn en een enorme losbol. Maar genoeg roddels. Lees het boek der mysterie dat ik je stuurde. Het had hier groot succes. Adieu. Je vous embrasse comme je, je vous aime. ...daar ja, je houdt nog altijd van me, mijn lieve romantische Julie. Ach, als er geen godsdienst was om ons te troosten, wat zou het leven dan een treur uitzien? Ik vind dat christelijke, ja, christelijke liefde, liefde voor de naasten, voor je vijanden... ...meer waard is dan de gevoelens die de mooie ogen van een jonge man zoals Nicola Rostov... ...en een romantisch meisje zoals jij kunnen opwekken. En wat dat trouwplannetje voor mij betreft, lieve vriendin van me... ...ik moet je zeggen dat ik het huwelijk beschouw als een heilige instelling... ...waaraan we ons moeten onderwerpen... Hoe pijnlijk misschien, ja. Ook voor mij, als de almachtige eenmaal de plichten van een vrouwenmoeder op mijn schouders zal leggen... dan zal ik proberen die zo goed mogelijk na te komen. Ik ben het niet eens met je oordeel over Pierre, die ik nog als kind heb gekend. Ik vond dat hij altijd een heel goed hart had. En dat, ja, dat is iets wat ik het meest in de mensen waardeer. Ik heb met vorst Wazili te doen, maar bij Pierre beklaag ik nog meer. Zo jong nog en nu beladen met zulke rijkdommen. En wat voor verleiding zal hij blootstaan. De woorden van onze hemelse verlosser: dat een kameel eerder door het oog van een naald zal gaan, en een rijkaart zal ingaan door het koninkrijk der hemelen, zijn me altijd waar. Adieu, cher et bon ami, dat onze heilige redder en zijn allerheiligste moeder hun hemelse en machtige zorgen over je mogen uitstrekken. Maar ja. Stuurt u uw brief nog weg, freule? Ik heb de mijne al gepost. De vorst heeft die een enorme uitbranden gegeven. Ik waarschuw u maar. Hij zit in een bijzonder slechte buit is maar dat u het weet. Ik heb u gevraagd, maar mademoiselle Bourienne, me nooit te waarschuwen voor de stemmingen van mijn vader. Ik heb niet het recht een oordeel over hem te geven en het recht heeft niemand. Het is tijd voor de pianostudie, Fruile. O oh ja, ik ben al vijf minuten te laat, ik begin meteen. U beiden hier te zien, Forst André. Laat mij u even helpen, vorstin. <laughs> Jij bent ouder geworden, Tigon. Ach, de Forst slaapt toch. Hij staat over een minuut of twintig al op. Laten we vreule Maya opzoeken, Lize. Maar het is gewoon een paleis, André. Is dat Maria die daar studeert? Laten we haar verrassen. Ah, vorst André, vorstin. Maar wat zal vrouw Marja dat heerlijk vinden? Ik ga het er even zeggen. Nee, nee, nee, nee niet doen. U bent mademoiselle Bourienne. Hm? Ik heb al veel over u gehoord van mijn schoonzuster. Ze is erg op u gesteld. Verwacht ze ons niet? Marja, Marja van me. Lisa. Jij had ons niet verwacht, hè? Je bent nager geworden, Maria. En jij dikker. Ik herkende de vorstin meteen. Ze wou eens verrassen. Mijn god, wat onecht helemaal. Oh. André, ik zag je helemaal niet. Dag, Maria. Je ziet er goed uit. Oh, dat... André is helemaal veranderd. Ik ken hem gewoon niet meer. Oh, we hebben een reis gehad, Maria. Ja. Een van de wielen is onderweg gebroken. In mijn toestand had het best verkeerd kunnen gaan. Ja. Zeg. Je gelooft het nooit, maar ja. ik heb al mijn kleren in Petersburg laten liggen. Oh. De hemel weet wat ik hier nu aan moet trekken. En er is een kapel voor je op de kust, nee. Maria. Een echte winnaar. En wat voor een. Maar daar praten we later wel over. Ja. Ga je echt naar het front, André? Er is niets meer aan te doen. Ja, mooi geal. Ja, hij laat me hier alleen achter. God weet waarom. En dat er wij hier bevorderd had kunnen worden. Ach. Is het zeker... Van jou bedoel ik? Ja, absoluut zeker. Het is verschrikkelijk. Euh, ze moet rust hebben, Elise. Breng hem naar je kamer, ja, dan ga ik naar vader toe. Hoe gaat het met hem nog steeds hetzelfde? Ja, ja, nog altijd. Maar ik weet natuurlijk niet hoe jij hem zult vinden. Nog dezelfde dagindeling, wandelingetjes in dezelfde laantjes en de draaibank. Ja, ja, nog precies dezelfde dagindeling. De draaibank... De wiskunde en mijn meetkunde lessen. Maar ga zelf maar kijken, het is bijna tijd. Kijk, daar is Tichon nou. De vorst verwacht u, mijn heer. Oh, ter ere van jou maakt hij inbruik op zijn dagelijkse routine. U mag naar binnen terwijl hij het toilet maakt voor het diner. Dank je, Tichon. Dan ga ik maar meteen. Daar hebben we de van. Die zal bonaparte eens gaan verslaan. Nou, pak hem maar een springkamp. Want als hij zo doorgaat, worden we allemaal nog eens een onderdanen. Hoe gaat het met je? Hm? Kus me. Vader. Ik heb mijn vrouw bij me. Ze is in verwachting. Oh, en dan heb je nog wel gehaast. Nee, dat is verkeerd. Hoe gaat het met u? Voelt u zich goed? Alleen domkoppen en losbollen worden te ziek, jongen. Je weet hoe ik ben. Ik werk van de ochtend tot de avond en ik ben matig. Dus ik voel me uitstekend. Goddank. Maar nou, God heeft er niks mee te maken. Nou, vertel eens. Hoe hebben de Duitsers jullie volgens de nieuwe wetenschap, de strategie, geleerd Bonaparte te verslaan? <lacht> Laat me even een beetje tot mezelf komen, vader. Ik heb nog geen tijd gehad om een kamer te zien. Oh, onzin, onzin, onzin, onzin. Alle kamers voor je vrouw zijn in orde gemaakt. <lacht> Maria laat ze haar wel zien. En dan klatsen ze elkaar natuurlijk de oren van het hoofd. <laughs> nou, ga zitten, jongen. En vertel eens. Wat bedoelen ze met die gezamenlijke expeditie? Wat gaat het zuidelijke leger doen? Pruisen blijft neutraal, dat is duidelijk. Maar, maar wat doet Oostenrijk? Nou, goed dan. Ik ontkom er toch niet aan. Het grondplan is... dat een leger van 90.000 man... Pruisen moet bedreigen... om het te dwingen zijn neutraliteit op te geven... en aan de oorlog mee te doen. Hmm, hmm. Een deel van dat leger... ...moet zich in Stralzoend met de Zweedse verenigen. Uh. Een leger van 220.000 Oostenrijkers en 100.000 Russen... ...moet in Italië en langs de Rijn opereren. Ja, uh, wat maar idioot, niet dat vers daar. Dat witte, ja, ja, dat, dat, dat witte vers. Uh, goed, uh, dan zullen in het zuiden, in Napels... 50.000 Russen en evenveel Engelsen een landing uitvoeren en door Italië naar het noorden op. En zo wordt Bonaparte volledig omsingeld en langzaam verpleit. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal met die plannen eens ben. Napoleon heeft zijn plan nu ook heus al opgesteld en het zal vermoedelijk niet slechter zijn dan het onze. Nou, veel liefst, hij heeft me niet verteld. Nou, ga maar vast naar de eetzaal, ik kom zo dadelijk. Maar wat is dat voor een wonderlijk geval? Ik begrijp er niets van. Mijn vaders stamboom, voor Bolkonski. Familiemonumenten. Maar zo is hij nu eenmaal. Ach, iedereen heeft zijn Achillespees. Hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n geest zich met dergelijke onzin inlaat? Het ah. is tijd, daar is hij al. Hey, ik ben blij, heel blij dat je er bent, Vorstin. Je moet veel wandelen, zoveel als je maar kunt. Aan tafel, aan tafel. Ga zitten. gaan jullie allemaal zitten. Bonaparte, en marionette, is het. een marionette zit. Een Frans van ik. Je denkt toch niet dat hij zo ver gekomen zou zijn... als je Potjankin of Soeverov nog tegenover zich had gehad? Hey, dat waren reuzen. Die Bonaparte van jullie is een dwerg die geluk heeft gehad. Het verleden lijkt altijd mooi. Maar Soevorov liep toch maar in een val die voor hem had gezet. En hij wist niet hoe hij eruit moest uh, Wie zegt dat? Huh? Wie heeft je dat verteld? Uh, Soeverhof. <laughs> Kijk het even hier, volgst André. Mogen zo gevangen genomen zijn als Soeverhof de vrije hand had gehad. Maar hij had met de carrière te maken. Die Oostenrijkse oorlogsraad. De woord nou, Je zal het gauw genoeg aan de weet komen als je er eenmaal zit. En als Soeverhof het niet voor elkaar heeft kunnen krijgen... hoe denk je dan dat jouw baas Michael Koutloes het kan? Nee, jongen. Of jullie zijn je verstand kwijt, of ik ben bezig het mijne te verliezen. God sta je mee, maar ik moet toch zien hoe het gaat. Een groot bevelhebber, Bonaparte? <laughs> Tja, om dat het allemaal maar net te zijn. Dweren. Ik beweer niet dat alle plannen even goed zijn, maar ik ben verbaasd over uw oordeel over Bonaparte. U kunt hem uitlachen zoveel als u wilt, maar Bonaparte is een groot generaal. Ja, Bonaparte is met de helm geboren. Een voortreffelijke soldaat. En daarbij, hij is begonnen. Hij viel de Duitsers aan. En zolang de wereld bestaat, zijn er alleen maar niks nuttig geweest... die de Duitsers niet hebben kunnen verslaan. Ieder ander is het gelukt. Ze zelf hebben nog nooit iemand verslagen. Alleen elkaar. Daaraan heeft je Bonaparte van jou zo'n roem te danken. Dacht je dat ik als oude man niet meer wist... hoe de zaken op het oog in elkaar zitten? Het vervolgt me. Ik slaap er s'nachts niet van. Waar heeft die grote generaal van jou zijn vakmanschap kunnen demonstreren? Vertel me dat eens. Dat zou te veel tijd nemen. Oh, donder dan maar op naar jou, Bonaparte. Uh, Je zit nog zo'n bewonderaar van die kruiddampkeizer voor u, mademoiselle Boyer. Ik ben helemaal geen Bonapartist, mijn vorst. Uh, er staat nog te bezien. <middels> Wat een verstandig man, die vader van je. Misschien ben ik daar wel zo bang voor hem. Ja, hij is zo vriendelijk. Vriendelijk? Hij is formidabel. Denk je, zin zo'n oude man die hier al jaren en jaren helemaal alleen op het platteland zit? Die niets te maken wil hebben met Moskou of Petersburg. Al had hij daar al lang kunnen terugkomen. En zo'n man is helemaal op de hoogte van alles wat er in de wereld om hem heen gebeurt. Goed, in zijn herinnering aan Soufor, of is hij dan wel een tikje sentimenteel. Maar zijn inzicht in militaire ontwikkelingen is nog altijd enorm scherp. Het gaat alleen maar over oorlog. En morgen ga je. Jij later. maakt je veel te moe, Lise. Wil je naar bed brengen, maar ja? Er is morgen nog zoveel te doen. Hier is uw veldfles nog, vorst. Mooi zo. Ik heb de paarden laten inspannen, vorst. Trekt u uw mantel aan? Ja, die met de epauletten. En hier zijn uw Turkse pistolen. Die hou ik bij me. Mijn sabel nog. Die heb ik nog eens van mijn vader gekregen. Hij bracht hem voor me mee naar de overwinning bij Otschakov. Wel, tot ziens, Petrushka. Dag, Andrej, Ik hoorde dat je al hebt laten inspannen. Maar ik wou nog zo graag even alleen met je praten. God weet hoe lang we elkaar niet zullen zien. Vind je het niet erg dat ik het doe? Jij bent zo veranderd, Andrusha. <laughs> Andrusha. Zo heb je me na onze kinderjaren nooit meer genoemd. Waar is Lize? Oh, die was zo moe dat ze op de kanapé in mijn kamer in slaap is gevallen. Wat een schat van een vrouw heb jij, André. Er is eigenlijk nog een kind, een lief onbezorgd kind. Ik ben nu al dol op haar. Maar André, je moet een beetje meer begrip voor haar hebben. Hè? Vergeet niet dat zij in een rijke, beschermde omgeving is opgegroeid. En dan valt het hier voor haar beslist niet mee. Denk je nou eens even in, wat het voor haar moet betekenen? In haar toestand, om door een man ergens op het platteland te worden achtergelaten... na alles wat ze gewend is geweest? Dat is heel erg moeilijk. Jij woont ook buiten op het platteland, Maria, en jij vindt het allemaal niet zo erg. Ik? Nou ja, dat is toch heel wat anders. Het gaat trouwens helemaal niet om mij. Ik zou geen ander leven willen, en ik zou het niet eens kunnen, want ik weet niet beter... Maar bedenk nou eens wat het voor een jonge, luxueus opgevoerde vrouw betekent. Om de beste jaren van haar leven ergens buiten te worden begraven, helemaal in haar eentje. Het vader heeft het altijd druk. En ik? Nou ja, je weet hoe ik ben. Ik heb niet veel te bieden voor een vrouw die een druk uitgaansleven gewend is. Alleen mademoiselle Bourienne. Ik mag die mademoiselle Bourienne helemaal niet. Nee? Nee. Ze is anders heel erg lief en vriendelijk. Nou ja, eigenlijk is ze heel zielig, weet je. Ze heeft niemand, letterlijk niemand... En om je de waarheid te zeggen, ik heb haar absoluut niet nodig. Eigenlijk loopt ze minder weg. Ik ben altijd nogal schuw geweest, dat weet je, en dan word ik steeds meer. Ik wil het liefst alleen zijn. Maar ja, vader is eigenlijk op haar gesteld Oh ja? Hm. Hij heeft haar in huis gehaald toen ze haar eigen vader verloren had en ergens terecht kon. Ze is erg opgewekt. Vader vindt dat ze mooi voorleest. Ze leest hem iedere avond voor En dat doet ze werkelijk prachtig. Maakt vaders houding soms niet erg moeilijk, Marja. Moeilijk? Vader is Het is altijd me... nogal moeilijk geweest, vind ik, maar nu wordt hij beslist lastig. Je bent een goed mens, André. Maar je hebt een soort intellectuele hoogmoed en dat is verkeerd. Dat is een zonde. Hoe durft iemand zich een oordeel over zijn eigen vader aan te maatigen? En als je dat dan toch doet, dan kan er toch niets anders tevoorschijn komen dan grote bewondering? Ik ben erg tevreden en gelukkig met hem. En ik wou alleen maar dat jullie allemaal ook zo gelukkig waren. Gelukkig. Het enige wat ik moeilijk vind, en dat zeg ik je eerlijk... ...dat is vaders houding tegenover godsdienstige onderwerpen. Ik begrijp gewoon niet hoe een man met zo'n kolossaal verstand niet kan zien wat toch klaar is. André, hoe kan hij het nou zo mis hebben? Ja, dat is het enige waardoor ik wel eens ongelukkig ben. Hoewel... De laatste tijd komt er een kleine verbetering in. Hij spot niet meer zo heel erg bitter. En hij heeft laatst zelfs een monnik thuis gehad en een lang gesprek met hem gevoerd. <lacht> lieve, lieve Maya, ik ben bang dat jij en je monniken jullie tijd verdoen. Ja, oh, mon ami. Ik bid alleen maar in hoop dat God me zal verhoren. André, ik wou je iets vragen. Wat dan? Nee, nee, beloof me eerst dat je geen nee zult zeggen. Het kost je absoluut geen moeite en er is ook niets oneervols aan. Het zou mij een grote rust geven. Als je... Beloof je het, Androesje. Zelfs al zou het me wel moeite worden. Je mag ervan denken wat je wilt. Je bent net als vader. Maar doe het voor mij. Doe je het? Vaders vader. Onze grootvader heeft er bij iedere veldslag gedragen. Beloof je het? Natuurlijk. Wat is het dan? André, ik wil je zegenen met, met deze icoon. Mm -hmm. En dan moet je me beloven hem nooit af te doen. Beloof je het? Als hij geen twintig kilo weegt en mijn nek er niet van breekt... Om jou een plezier te doen, natuurlijk, maar ja. Ik ben er erg blij mee, werkelijk. Heel erg blij. Deze icoon zal jou redden ondanks jezelf. En je bewaringen tot hem brengen. Want alleen in hem is de waarheid en vrede. Kus dit beeld van onze redder. Doe, André. Doe het voor mij. Zo. Dank je, broertje van me. En nog eens, André. Wees goed en grootmoedig als altijd. Oordeel niet hard over Lieset. Ze is zo lief en zo flink en ze heeft het erg moeilijk op het ogenblik. Ik heb me toch nooit tegenover jou over haar beklaagd, Marja, of haar iets verweten. Waarom zeg je zoiets? Ik heb nooit ook maar iets gezegd, maar jij hebt het van horen zeggen. Dat vind ik erg vervelend. Na het eten heeft ze gehuid. Ze is bang, André. Luister goed, Marja. Ik kan mijn vrouw nooit iets verwijten. Ik heb haar ook nooit iets verweten. En ik zal er ook nooit iets verwijten. En mezelf net zo min. Zo zal dat blijven, in wat voor omstandigheden ik ook zou komen te verkeren. Maar als jij de waarheid wilt weten, als jij wilt weten of ik gelukkig ben, dan moet ik zeggen nee. En is zij gelukkig, nee. Maar hoe dat komt, dat weet ik niet. Nou kom, we gaan naar dat toe. Ik moet afscheid nemen.